Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse handelstarieven op spullen uit Europa worden toch weer uitgesteld. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50 Die werden uitgesteld tot 9 juli om in de tussentijd te kunnen onderhandelen over een handelsakkoord. Blijkbaar ging dat niet snel genoeg voor Trump. Twee dagen geleden zei hij ineens dat hij volgende week al met nieuwe tarieven zou komen. Bij de EU geloven ze het allemaal wel, zegt correspondent Kizia Hekster... En ik denk dat je ziet dat uh, hier in Brussel ze zullen denken... nou, wij blijven vooral doorgaan met onze eigen strategie. Trump die moet maar lekker blijven dreigen. Want we weten allemaal, als je je dreigementen niet waar maakt... dan op een gegeven moment maken ze minder indruk worden het loze dreigementen. Vannacht was er voor het eerst een belletje tussen Trump en Ursula von der Leyen... de baas van de Europese Commissie. Ze hebben afgesproken dat de oude deadline van 9 juli overeind blijft. Tom Waas mag twee maanden niet rijden en krijgt daarna een jaar lang een alcoholslot in zijn auto. Ook moet hij een boete betalen en opnieuw rijexamen doen. De Belgische acteur en presentator kroop vorig jaar dronken achter het stuur en crashte tegen een botsabsorbeerder. Hij raakte zwaar gewond en werd een tijdje in coma gehouden. Veel Brusselaren worden vandaag wakker met kleine oogjes en een kater. Gisteravond was een groot feest in de stad. Supporters van voetbalclub Union Sint-Gilles vierden dat hun club kampioen van België is geworden. Het gebeurde al een paar keer eerder, dus zo bijzonder is dat niet, zou je zeggen. Maar het laatste kampioenschap van Union was alweer 90 jaar geleden, in 1935. De selectie van dit jaar werd gisteravond toegezongen door fans. Het verhaal van Union is opmerkelijk omdat de club ook meerdere keren degradeerde en zelfs afzakte naar het laagste niveau in België. Vier jaar geleden kwamen ze weer terug in de Belgische Pro League. Dat is hun versie van de Eredivisie. Krijg je het weer nog vanmiddag in de binnenland kans op een bui, maar op de meeste plaatsen is het droog met een mix van wolken en zon. Er staat behoorlijk wat wind bij max 17 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Go Een zeer rustig muziekje. Dit is het Goedemorgen's Antwoord van 24 mei 2025. De redactie is gedaan door Gerloogman en Hans Potman. De muziek en de techniek, Jelmer? Ja, goedemorgen Ben. Welke was dit? Uh, dit was, uh, waren de cars met drive. Ik dacht, we gaan het zo over iets andere auto's hebben en uh, toepassen. <laughs> ja, we gaan het wel over cars hebben. Ja. Um, mijn naam is Ben Zonneveld en uh, we gaan uh, een heleboel dingen bespreken. We gaan praten over de zeepkistrace met Rob Langenberg... De vismaaltijd met Erwin Hilbers. Uh, Anita van Pluspunt, dat is niet helemaal zeker geloven. Kun je jammer? Nee, we hebben nog een andere onzekerheid over het de, over de duurzaamheidsloket. Ja, we zouden ja. het over het duurzaamheidsloket hebben... wat uh, uh, in Zandvoort uh, plaatsvindt en ja. je kan daar subsidies aan vragen. Ja, dus en ik wordt, zal straks nog wel even, uh, even de website noemen. Ouderwetse want... ouderwets improviseren. Ja, maar ja, het is wel interessant... want als je de website van duurzaamloket bekijkt... Is er voor een heleboel voor dus toch wel uh, iets te doen. En we gaan met Willem Stroman praten over uh, Classic Concert. 25 jaar bestaat dit. Ja, Rob en, en morgen. Uh, ben, ja, Oh, wacht er geen nog één. We hebben ook Wendy Moore. Hè? Oh ja, Wendy Moore is er, er ook. Nog? En maar... die gaan wij opbellen, uh, want ze zou eerst naartoe komen en het blijkt later een telefoon te een nieuwe single. Dus... Dat vinden wij allemaal uh, prima. Rob Langerberg is aangeschoten. Uh, uh, moet, moet ik zeggen directeur beyond of uh, uitvoerend beyond? <laughs> ja, de titel is of, officieel, ik moet altijd nadenken, directeur bestuurder. <laughs> maar goed, dat is als je nou eenmaal werkt voor een stichting. Maar als je mij de organisator van de site events noemt van de Dutch Grand Prix... dan uh, vind dan ik is, dat een <laughs> veel betere, passendere uh, titel. Dan is dat goed. Uh, we gaan het even de dus zeven keer zeggen, maar ik wil toch even terug naar het begin. Hoe, hoe kom jij erbij om dit te doen? Uh, ja, ik, ik zeg altijd dan als grap, ze konden niemand anders vinden... Uh, en niemand mocht, uh, mocht dit gaan doen of moest dit gaan doen. Nee, ja, ik, uh, ik, ik ben verknocht aan Zandvoort. Uh, vijf jaar geleden ben ik uh, uh, met Zandvoort in aanraking gekomen... omdat ik onderdeel was van de organisatie van de Dutch Grand Prix. Verantwoordelijk voor uh, eigenlijk alles wat met de event-operations te maken had. Maar omdat in dat eerste jaar met name de nadruk lag... op met name de, de, de, de off-site productie, hè, de, de mobiliteit waar mm -hmm. het over ging... Uh, heb ik heel veel mensen in het dorp leren kennen. Heel veel instanties, heel veel ondernemers. Uh, daar hebben we een prachtige editie neergezet. Toen nog in coronatijd. We kunnen het al bijna niet meer voorstellen. Daarna heb ik afscheid genomen van de evenementenwereld na 22 jaar. En, uh, maar ja, het waar het niet gaan kan. Dus na drie jaar in een uh, andere rol, andere organisatie... ben ik eind vorig jaar heb ik besloten om te gaan freelancen. Ja, en toen hoorde ik natuurlijk ook van alle uh, beslommeringen... die er waren rondom de stichting Zandvoort Beyond... Mijn voorganger uh, ken ik goed, heb ik ook veel uh, gesprekken meegevoerd. We hebben zelfs nog gesproken van Joh, kan ik niet op de een of andere manier je helpen? Maar toen uiteindelijk uh, Sander besloot om de handdoek in de ring te gooien, toen uh, heb ik contact opgenomen met, uh, met de wethouder. En gezegd, volgens mij heb jij een uitdaging, uh, ik heb tijd en volgens mij denk ik dat ik je kan helpen. Dus laten we een gesprek hebben. Nou ja, dat duurt dan eventjes weer voordat dat ook allemaal kan, want er moet van alles formeel geregeld worden. Het is een externe stichting waar de wethouder niet zoveel over te zeggen heeft. Lang verhaal kort, ergens op 7 februari dit jaar uh, heeft de Raad van Toezicht besloten uh, dat ik de troepen mag uh, aanvoeren. En uh, zijn we eigenlijk vol uh, energie, vol enthousiasme, maar ook met heel veel uh, ideeën zijn we aan de slag gegaan. Ook een Raad van Bestuur is opnieuw ingesteld, hè? Ja, Raad van Toezicht heet het officieel. Uh, en het zijn ook mensen die uh, een groot hart hebben voor Zandvoort. Uh, maar gelukkig ook iemand die heel veel verstand heeft van financiën. Want dat is ook niet onbelangrijk. Er gaat ook aardig wat geld om in de stichting. Uh, dus Jeroen Huisman. Uh, uit de regio hebben we bereid gevonden om uh, plaats te nemen. Dus uh, het bestuur is voltallig. En dat is hartstikke mooi. dat betekent dat uh, ik ook uh, een partij heb met wie ik af en toe kan sparren. Maar ook een partij die mij uh, natuurlijk netjes in de gaten houdt. Over één uh, item uh, van Beyond gaan we het hebben. Dus aan, is het dan eigenlijk een openingsact? Ja, het is zeker een openingsect. maar als je kijkt naar de hele programmering, dan begint het eigenlijk al met de allereerste vlag die we ophangen in kader van City Dressing. Dat ja, we zullen we, ja, na de Pride gaan we dat doen. De Pride is eh, volgens mij het eerste weekend of laatste weekend van juli, eerste weekend van augustus. augustus. Ja, en daarna gaan langs de wand de vlaggen van Pride eraf, komen de vlaggen van ons. Dus dat is eigenlijk, zal maar zeggen, de eerste stap. Mm. Uh, maar als je het hebt over het Zandvoort Race Festival, de raad heeft altijd aangegeven dat dat wat korter en wat krachtiger mag. Ja, dan hebben we het over negen dagen lang allerlei activiteiten. En dan is de zeepkistenrace. op 23. 23. Is, is eigenlijk wel de officiële start. Ja. 23 augustus. Um, als Zandvoort heb ik nog aardig wat zeepkistenrace meegemaakt. Dus ik, ik stel me dat zo voor. Um, het is altijd leuk geweest, de zeepkistrace. Het is vervallen om een of andere redenen. En hoe kom je erbij om dat weer op te pikken? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Want in die eerste periode dat ik uh, uh, aangesteld was, heb ik met heel veel mensen gesproken, met heel veel organisaties gesproken, met heel veel uh, uh, partijen gesproken. En eigenlijk kwam de zeepkistrace iedere keer wel bovendrijven. Uh, hij staat sowieso in een visie die destijds nog door Zandvoort uh, Marketing is opgesteld. Uh, het is een traditie, het hoort bij het circuit. Hoe bijzonder is het dat we ook precies 75 jaar... Mm -hmm. naar, uh, na de eerste editie op het circuit uh, zitten. Dus kortom, mm. ja, dit was eigenlijk een soort van zelfsprekendheid. Alleen, ja, dan moeten we het ook nog gaan doen. En uh, ik heb gebeld met, uh, met Arlan Berg, hè, de organisator destijds. Die heeft mij goede tips gegeven. We hebben het gehad over de locaties... En uh, nou ja, zodoende uh, hebben we alles opgezet. En uh, nou, ben ik blij om in ieder geval een paar weken geleden aan te kondigen... dat die zeepkist is. En dat we natuurlijk uh, afgelopen week zijn gestart met de inschrijvingen. Hoe is het met de inschrijvingen? Ja, goed. Uh, ik heb gisteren niet meer gekeken, maar donderdag stonden we al op zes. Uh, en dat voor een paar dagen tijd. En ik zeg altijd zo, uh, de, de flyers, de posters, de, de whatsappjes... Uh, alle digitale middelen die ons uh, tot, uh, tot onze beschikking staan... die zijn deze week allemaal de wijde wereld ingestuurd en dan verwacht ik dat er bij heel veel families aan de eetafel gezegd wordt, weet je nog toen ja, ja, ja. en dan gaat het van generatie op generatie, uh, dat moet je zeker doen, ik, ik krijg appjes van de reddingsbrigade, van de KNRM, van de scouting, van de voetbal die allemaal plan hebben om, uh, om mee te doen en ja, dat vind ik super gaaf om te horen, ik hoor zelfs maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen, want dan zet ik de druk vol op dat, dat in het ook. gemeentehuis ook gewoon <laughs> uh, de eerste signalen gaan... Dat, het, dat er toch echt wel een team vanuit de gemeente Zandvoort moet zijn. Ja, de kist van Kloet. Maar ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik zal hem eens appen dat dat, uh, dat dat soort kist gaat worden. Ja, de kist van Kloet. Uh, hoeveel mogen we er meedoen? Want het is natuurlijk een spektakel van, uh, van je wels. En dat gaat ook zeker worden. Tenminste gezien de voorgaande edities. Heb je een maximaal deelnemers? Nee, dat hebben we eigenlijk niet. Uh, wat we wel <tie> willen, we willen niet een hele middag naar Zeepkisten kijken. We <tie> willen dat, uh, dat leuk en uh, aantrekkelijk houden voor het publiek. Maar ook voor de deelnemers. Dus in mijn hoofd heb ik een programma van een uurtje of twee lang. We beginnen smiddags om, om drie uur tot een uur of vijf. Omdat we daarna lekker met z'n allen in het dorp kunnen blijven hangen en borrelen. Uh, dus ja, in twee uur tijd moeten we even kijken. Ik heb helemaal in het begin de ambitie uitgesproken... om 40 uh, kisten te hebben. Maar ik heb een hele leuke denktank uit het dorp... met allerlei mensen die midden in, uh, in de Zandvoorts samenleving staan. En die zeiden, ja, maar pas op... je moet wel echt die kist twee keer uh, uh, laten, laten afdalen. Uh, dus als je er 20 hebt, dan heb je 40 ritjes. Nee. En dan heb je gewoon uh, een mooi twee uur gevuld. Uh, maar ik pin me daar niet helemaal op vast... Uh, hebben we er 23, 24, gaan we dat ook doen. Oh, goed. Uh, maar goed, ik denk wel dat ik ergens als het richting de 30 gaat... Uh, dat ik dan wel ga roepen van hm, misschien zitten we nu wel vol. Ja, dus bij deze gemeente, ja, uh, gemeente nu inschrijven. Uh, ja, niet alleen de gemeente, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als je er dus in, in drie, vier dagen tijd zes, uh, zes zeepkisten uh, aanmeldingen krijgt... Ja, dan denk ik dat het wel, uh, wel ja, hard gaat. En ja. zeker, hè, dat refereer je ook aan. Het is zo'n traditie en iedereen wordt er zo blij van... Ik was gisteren flyers en posters aan het rondbrengen in het dorp. En al die ondernemers, oh ja gaaf en iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dan ik kreeg ik zelfs gisteren nog een foto van iemand te zien... Eh, wat voor zeepkist dat hij toen had gebouwd. Ja, ja, ja. ja dan dan het. Ja, ik. dat is mooi. Er is ook een, een technisch reglement en een racereglement. Is er ook een technische keuring? Ja, zeker. Zeker. Uh, kijk, laten we voorop stellen, het gaat om fun. Uh, natuurlijk ook om snelheid. Uh, dat betekent dat we goed met elkaar moeten afspreken wat wel mag en niet mag. Uh, uh, en hij moet, het moet vooral ook veilig zijn. We willen dat iedereen natuurlijk op een uh, verantwoorde manier naar beneden gaat. Uh, dat betekent dat er in het reglement in ieder geval iets staat... over het uh, dragen van uh, beschermende uh, materialen mm. zoals een helm. En misschien ook wel handschoenen. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar daar uh, dat moet ik even op, op nakijken. Uh, we hebben ook regels over dat je dus niet met een fiets naar beneden mag... maar dat het minimaal drie, uh, drie wielen moet zijn... Uh, nou, zo zijn er allerlei uh, zaken. En we gaan natuurlijk gewoon wel kijken uh, ja, of die technisch in orde is. Want je gaat gewoon van een helling af die 2,5 meter hoog is. Uh, om die ja. snelheid te maken in die Oranje straat. Uh, ik heb uh, in ieder geval een eerste lijntje uitgegooid naar de, de mannen en vrouwen van het circuit Zandvoort. He, daar hebben ze verstand van auto's, daar hebben ze verstand van racen. Dus ik zou het leuk paar, vinden als, paar erbij staan. als we daar een paar techneuten hebben. En, uh, nou, dat zou mooi zijn. Ja. Uh, de Oranje naar beneden. Er staat daar zo'n hele grote vogelkooi, ook wel muziekpaviljoen genoemd. Ja, goed sturen. Uh, goed sturen. Ja. Zit hij nog in het parcours dan? Uh, ja, hij zit er. Kijk, we gaan naar beneden en dan pakken we eigenlijk gewoon een, een, tegen de, uh, sorry, met de klok mee, de, dus tegen het verkeer in, zomaar zeggen, een kort, kort stukje maar. Uh, omdat we onze uh, uh, opstelling van alle auto's op het kerkplein hebben. Dus dan kan je mooi het kerkplein oprijden. Dus dat is nu het idee. Uh, maar ja, heb je te veel snelheid, dan pak je toch gewoon nog een rondje extra. <laughs> Um, de finish is dus halverwege. Ja, ongeveer voor uh, uh, Nobeltree. Ongeveer daar willen we de, de finishboog zetten. Uh, uh, uh, dus dat is, dat is een mooi stukje. Het gaat om uh, snelheid. Uh, is er ook een jury die kijkt hoe mooi ze zijn? Of, uh... Zeker, zeker. Uh, uh, de bedoeling is dat alle kisten vanaf een uur of één uh, tentoongesteld worden. Dat is ook het moment waarop de techneuten gaan controleren of het allemaal goed is. Maar daarop komt ook de creatieve jury... Beoordelen uh, ja, wie de mooiste zeepkist heeft. Uh, want nogmaals, het gaat niet alleen om snelheid. Dat gaat het wel in de grote Dutch Grand Prix. Uh, maar hier is het ook een beetje zien en gezien worden. En uh, wie beetje. heeft gewoon absoluut de, de mooiste, mooiste kist? Uh, het is een dorpsevenement wat terugkomt. Dus ik neem aan dat er heel veel uh, gereageerd wordt uit. Het dorp. Je zegt het zelf al. Ondernemers die uh, al uh, staan te springen. KNRM, Reddersbrigade. Dat doet me een beetje aan een rondje 5 rut. Maar dat is al heel lang geleden. Uh, het is ook weer zo'n mooi een mooie, mooie historische verhalen. Ik vind dat geweldig om te zien hoe dat wordt moet is Misschien voor volgend jaar nog een rondje vijf, Rut. Ja, nou ja misschien <laughs> moeten we eens, eens kijken. Ik, eh, ik zeg altijd, we hebben gelukkig hierna nog een editie. Dus laten we in ieder geval zorgen dat we nu met z'n allen een paar uh, leuke activiteiten neerzetten. Uh, uh, de, de kop is uh, beloofd in ieder geval een spektakel te worden. En, uh, nou ja, daarna komt volgt er vast nog, uh, nog meer. Goed, nou, er zijn prijzen voor uh, de snelheid en voor uh, wie er het leukste uitziet. Um, het wordt mogelijk gemaakt door de innovatiefonds. Hè? Dat mag altijd wel even verteld worden. Ja, daar ben ik ook erg blij mee. En het leuke is, uh, ah. natuurlijk heb ik voor de hele Zandvoort uh, Race Festival uh, ondersteuning aangevraagd. Niet alleen bij het innovatiefonds, maar ook bij wat andere fondsen en uiteraard bij de gemeente. Maar wat ik echt leuk vond, ik werd gebeld met de mededeling... Uh, uh, we, we, we, we geven je de subsidie. Maar op één voorwaarde. dan dacht ik, nou dan ben ik heel benieuwd... Wij willen wel echt, echt uh, betrokken zijn bij die uh, uh, Zandvoortse Zeepkistenrace. En toen dacht jij, ja, dat, dat is hartstikke tof. <laughs> dus uh, bij deze, dank je wel uh, aan, uh, aan uh, het innovatiefonds. Uh, en uh, ja, het is toch ook weer nieuw, maar toch eigenlijk weer niet. Nou ja, een innovatiefonds, de Zeepkist, zou wel goed mee kunnen doen. Natuurlijk. Ja, ja, ja, dat ik zou zie, zeker. Ik zie de uh, voorzitter al zitten. Uh, <laughs> ja, nou, oké, okay, ik, uh, ik, ja, mij ja, ik hou even wijselijk mijn mond Ja, ik kan wijselijk mijn mond nu. Uh, um, je hebt net gezegd dat uh, uh, je, je programmering komt volgende week of over 14 dagen uit. Ja, dat ben, je, ben je nog druk aan het meubelen met, uh, met dingen? Nou, nee hoor, want de contouren staan, uh, die heb ik ook een tijd geleden uh, bij de gemeenteraad gepresenteerd. Uh, maar er zit gewoon een formeel proces al vast. Het formele proces is dat ik afgelopen woensdag mijn vergunningaanvraag moest indienen voor al die activiteiten. Ik vind het altijd gepast om pas te roepen in de media wat het programma is, als het duidelijk is. ...dat het ook allemaal gaat ja. plaatsvinden. Het dus zou zomaar kunnen zijn dat er, dat er misschien nog wat aanpassingen zijn. Um, en natuurlijk uh, uh, ja, was er deze week nog, uh, waren we deze week nog onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Ja, daar wou ik nog dus even dat over. Dacht dat dacht ik al, ik hard. denk, ik zal een mooi bruggetje <laughs> maken voor je. Je, je komt hem gelijk <laughs> ja. weer. Ja, het, het viel uh, Jelmer en mij al op dat uh, een tijd geleden was het, uh, het hok te klein was... ...omdat er uh, uh, subsidie gegeven zou worden en iedereen was tegen... Het werd dus allemaal netjes geregeld met een bepaald bedrag. En uh, wat schetst onze verbazing, ineens komt er meer geld bij. Ja, nou, Ik zat uit hunzelf of heb jij gezegd, ik nou, heb meer geld nodig? Het initiatief is uiteindelijk uh, vanuit GroenLinks gekomen en omarmd door D66. Uh, Karim uh, uh, en, uh, en Rob de Graaf hebben dat samen opgepakt. Nee, ja, het heeft te maken, ik werd uitgenodigd, zoals dat dan heet... voor een technische sessie met de gemeenteraad... Daarin heb ik alleen maar verteld wat we gaan doen... en waarom we bepaalde dingen niet doen... maar ook waarom we bepaalde dingen wel doen. Daar zat uiteraard die zeepkistenrace in. Daar zat ook, want die, die heb ik ook al in de, in de media laten vallen, een uh, uh, gratis evenement om live naar de race te kijken... op het Gasthuisplein. Uh, samen met uh, Brigitte van het Wapen van Zandvoort... gaan we daar een prachtig plein inrichten en gaan we daar vanaf 12 uur s middags op vrijdag, zaterdag en zondag... een programma neerzetten en gaan we live uh, uh, kijken... En dat zijn nou elementen die eigenlijk vanaf het begin af aan... hoog op het lijstje stonden van de gemeenteraad. Uh, dat, dat, dus het dat is hartstikke tof dat dat zo om werd. En ja, toen vroegen ze aan mij, want dat was de aanleiding... maar wie treedt er dan op? En toen was mijn eerlijke antwoord, niemand. Want daar heb ik geen geld meer voor. Het nee. geld wat ik gekregen heb, 150.000 euro. Dat is geen geheim, dat staat overal ja, dat in alle bekend. publicaties. Dat heb ik gewoon hard nodig om... Veiligheidsmaatregelen te treffen, beveiliging, camera's, ik, uh, uh, uh, ja, ik moet aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen. Uh, bijvoorbeeld het, het, het opruimen van, uh, van, van alle afval ja, Spaanlanden doet dat niet volledig gratis. Een groot deel komt wel vanuit een stuk ondersteuning, maar dat moet ook gewoon betaald worden. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zeg ik ja, altijd, dat blijft er op. niet veel geld over ja. om wat, wat, uh, wat vlaggetjes op te hangen. Uh, dus nou ja, toen zei de gemeenteraad, uh, maar wat heb je dan nodig? Ja, dat weet ik niet. Maar een beetje artiest uh, uh, uh, uh, kost gewoon echt wel wat geld. Ja, en wie wil je dan hebben? Ja, uh, Toen werd er natuurlijk één ja, naam al heel snel genoemd. Nou ja, en uh, dat is een beetje het vertrekpunt geweest. En hoe gaaf is het dat de gemeenteraad dus unaniem deze week heeft besloten... dat ze die, uh, die ondersteuning willen mm -hmm. geven... Ik maakte net al de gein, dus ik heb alle wereldsterren nu geboekt. Want er zit formeel gezien geen bedrag aan. Maar goed, we weten allemaal wat de gemeenteraad verwacht, wat reëel is. En samen met uh, uh, wethouder Kloet uh, zullen wij zorgen dat dat ook uh, financieel verantwoord is. Mooi. Nou, we zijn heel end. Ik ben zeer benieuwd naar de programmering. Wanneer, uh, wanneer staat die in de Ja, we, we hebben daar geen harde datum op. Het is ook een beetje afhankelijk van wanneer de uh, gemeente uh, iets terugkoppelt. Uh, maar we hebben wel de wens om begin juni... dus pak een beetje uiterlijk twee weken... om dan wel iets te laten weten. En dan schuif ik graag weer aan om... Ja, graag. Uh, hopelijk met, een, uh, met de naam van een artiest... Uh, die dan de donderdagavond kan openen. Oké, okay, jammer. Ik heb uh, nog één afsluitende vraag. Uh, nu het nu weer goed gaat met het racefestival... is er dan ook nog ook een stukje wens... natuurlijk vanuit de gemeenteraad... en andere geluiden... om het ook na de Formule 1 nog voor te zetten, zoiets. Uh, uh, zit je daar ook op te wachten... Nou, daar zit ik zeker op te wachten en dat roep ik ook altijd. En dan uh, moet ik altijd uitkijken, want dat begeef ik me natuurlijk een beetje op glad ijs. Uh, uh, kijk, de stichting Zandvoort Beyond is opgericht door de Dutch Grand Prix, door de gemeente en door Zandvoort Marketing. Met als doel meer economische spin-off voor, voor deze regio. Uh, en hoe gaaf zou het zijn dat als de Dutch Grand Prix stopt na 2026, dat we toch elementen kunnen pakken voor de toekomst dat zou een public viewing kunnen zijn. Maar dat kan ook zijn dat we gewoon een groot racefestival uh, festival hebben... twee dagen lang. Maar goed, dan ben je afhankelijk van een stukje programmering op het circuit. Je bent afhankelijk van, van de, de, de steun van, uh, van de overheid. Je bent afhankelijk van de initiatieven van de ondernemers. Uh, ik zeg altijd, laten we eerst maar eens dit goed doen met z'n allen. Laten we dan eens kijken wat we nog mm. kunnen verbeteren in 2026. <kuggen> maar laten we altijd in ons achterhoofd houden... Zijn er elementen die we ook in 2027 zouden kunnen inzetten? Ja, een van de uh, doelstellingen uh, in het aller, aller begin was dat als de F1 zou ophouden, er toch een racefestival festival zou plaatsvinden. Dus daar heb je allemaal wel. Uh... Correct. Dus die, die public viewing die we nu gaan doen, ja. uh, dat, dat uh, live op een groot scherm kijken, dat zou een element kunnen zijn. Ja. Dus ik vind het super tof dat we dat nu kunnen testen ja, op het ja. Gasthuisplein. Hoe, dus, uh, hoe komt het eigenlijk dat het nu allemaal wel lukt? Ja, dat, dat, dat vind ik lastig. Ik, ik, ik weet alleen maar dat, ik, uh, dat, dat mensen mij kennen. Ik ben enthousiast, ik ben bevlogen. Uh, ik denk dat ik ook een klein beetje weet hoe het dorp in elkaar steekt. Uh, gelukkig heb ik ook mensen om me heen die af en toe heel kritisch naar me zijn. Uh, en dus ook wat af en toe eens wat tegengas durven geven. En ik denk dat dat de kracht is. Uh, maar laten we wel zijn, in het dorp, en dat weet ik al vanaf de eerste momenten dat ik hier was vijf jaar geleden... Zand wordt omarmd. Alles wat met het circuit, met racen... en zeker voor ja 1 te maken heeft. En, en, en, en als je dat hebt... Ja, dan Klinkt kunnen we met z'n allen hele mooie dingen bereiken. Mooi, Rob. Dank, dank voor je de komst. En inderdaad, kom terug als de programmering uh, klaar is. Dat dan is beloofd. draad kwijt, want uh, de vorige was uh, de cars en nu ben ik hem even kwijt, hè, jammer. Ja, we hebben er eentje tussen gedaan, dit was Eva Valerie met Bygons, maar uh, zometeen komt jouw okay, gafje... Ja, uh, Oké, dan, dan ben ik weer op de rit. Ja. We gaan praten met Erwin Hilbers, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. De vismaaltijd, uh, de veertiende keer. Ja, Veertiende uh, keer. Ik heb uit de analen gelezen dat je dat doet ter herinnering van je vader. Ja, dat klopt. En daarom uh, heb ik het ook van het begin af aan uh, de Theo Hilbers vismat uitgenoemd. Ja. Het is uh, een, een soort blijvend succes. Je hebt altijd massa met het weer ook nog. Ja. Um, ja. Er wordt net een beetje gemopperd, maar uh, daarom er... ja. zei ik ook, het is nog lang geen 13 uh, juni. Nee, precies. En ik, ik, ik zeg al jaren van: joh, zet voor volgend jaar twee dingen op tweede vrijdag in juni. Eén, uh, uh, de vismaltijd en twee, mooi weer. Veertien um, keer uh, een draaiboek is een draaiboek. Ja. Uh, ho Hoe lang ben je bezig met het voorbereiden? Dat, uh, dat valt eigenlijk wel mee, want het is natuurlijk elk jaar hetzelfde. Oh ja, uh, maar dingen. goed, het zijn uh, elke keer uh, de vergunningaanvraag. En de vergunningaanvraag gaat op zich gaat dat wel vlotjes, maar het zijn wel uh, drie à viertjes die je uh, in moet vullen. Uh, en dan hopen dat het allemaal goed terechtkomt. Ik moet zeggen dat uh, de laatste paar jaren, uh, in het begin heb ik nog wel eens dat ik uh, twee maanden van tevoren een vergunning aanvroeg. En dan kreeg ik op de dag zelf of een week daarna kreeg ik een uh, bevestiging dat het allemaal goed was. Maar ik vind dat het, uh, dat het de laatste paar jaren heel erg vlot gaat. En niet alleen bij de gemeente, dat is, dat is dan mijn ervaring, ik zie jouw gezicht. Uh, dat is mijn ervaring, maar niet alleen de gemeente, maar ook bij landen. Um, voorheen uh, reed ik naar, uh, met de fiets naar de remise. om het uh, parkeerverbod uh, op te ja. halen. En dat was een hoop gesjouw en gedoe. Uh, nu is het één belletje. En het is voor elkaar. En dan wordt er ook nog gevraagd: heb je ook nog vuilcontainers nodig? Uh, nou, helemaal geweldig. Prima instantie die. Ja, dit, uh. dit, is, dit is wel een verarming. Ja. Want ja. Dat, dat, zijn, dat zijn dan eigenlijk. De enige zorgstukjes die je hebt van ja, je, je kan iets leuks neerzetten... maar je zit wel met afval van 250 man en met vuilniszakken gelopen slepen... en de container ja, is... bij het wapen zit ook snel vol mm. natuurlijk. Nou ja, die uh, uh, oranje bakken komen ze gratis brengen en uh, brengen ze gewoon weer uh, ja. terug. Ja, en dit jaar uh, komen er geen oranje bakken, want dat zijn kleppen die uh, 10 centimeter hoog, uh, omhoog ja. gaan. En uh, als je dan een vuilniszak erin wil doen, dan gaat dat niet. Nee, dus er noem. komt gewoon dit jaar een hele grote container. Dat is en en, mooi, en dat, ja. is, dat is één vraagje en oh ja, regelen we. Ja, dat zijn uh, meedenkende... Uh, ja, mensen absoluut, ja, absoluut, absoluut. Ja. Uh, er... Er kan weer ingeschreven worden voor, voor, uh, met groepen. Ja, ja, ja. en dat, uh, dat is altijd wel grappig... want uh, vanaf het eerste moment uh, dat de kaarten bij de Brune liggen... Um, krijg ik belletjes, appjes en uh, e-mailtjes en, en verzoeken. Um, het is uh, wel de bedoeling dat men vanaf drie personen kan reserveren. Um, maar dan krijg ik krijg nu ook verzoekjes van... wij komen met z'n tweeën en ik wil graag bij die aan de tafel zitten... Ja, dat kan, maar neem maar even contact op met z'n allen. Dan moet jullie een groepje worden. Zorg dat je in een groepje bent en reserveer voor een x aantal personen. Want dat, dat is voor mij gewoon geen doen. Nee, nee, nee, nee. Dan wordt er een naam genoemd. Ik weet niet of die persoon wel of niet komt. Misschien is daar al een tafel voor gereserveerd, onder andere een andere naam. Dus dat, dat is niet te doen. Nee, als je ik graag wil, bij die wil zitten, bel dan op en maak een groepje en geef het groepje door. Groepie Precies, x dat, en klaar, dus dat kan, gaat veel makkelijker. Dat kan ook moeilijk zijn. Um, hetzelfde principe? Ja. Ja, hetzelfde principe. Um, en dat ging, uh, ik ben dit jaar ietsje later met, uh, met de kaarten de markt ingegaan. Uh, zelfs zo dat toen mijn vrouw bij de Bruno was, uh, kreeg ze al de vraag van... ...joh, uh, komen de kaarten eraan? Want wij worden, niet zo snel, <laughs> wij worden niet zo snel gek. Maar we krijgen toch best wel wat vragen. Kunnen we op een lijst worden gezet? Nou, daar begint de Bruno natuurlijk niet aan... Uh, ik ben net nog eventjes bij de Brune geweest, want ik vond het wel even interessant om te weten hoeveel er nog waren. De eerste zaterdag, dat, ze, dat was vorige ja. week zaterdag, uh, de eerste week, uh, eerste zaterdag uh, hadden ze er al 90 verkocht, dus dat ging heel vlot. Wat was de max? Uh, 250. Uh, ik ben net nog even geweest en er liggen er nog 30. Ja, dat gaat hard. Dus. Ja, wil je, dan denk ik dat het uh, vandaag uh, wel de dag is dat je eventjes, naar, eventjes naar de brieven gaat. Ernappen. En dan uh, zorg dat je de kaarten in huis hebt. Want uh, ja, ja, op is op. Ja, nee, dat is duidelijk. En uh, nou is het helemaal niet zo moeilijk om nog 100 kaarten af te laten drukken en 100 stoelen. Maar ja. het moet ook neergezet worden, het moet ook gebakken worden. En uh, het, het, het, het gaat niet om de hoeveelheid. Het, dit is een, een, een maximum aantal Waarom? wat we kunnen behappen. Mm -hmm. En uh, dat het nog steeds allemaal gezellig blijft. En, ja, en, en leuk. Ja. Als je nou uh, eindelijk die, die voorbereiding hebt gedaan, hè, en dan uh, loop je als een uh, beginnend man loop je op het, uh, er is nog niks gebeurd, op het Gasthuisplein. Ja. Hoe, hoe gaat jouw dag er dan uitzien? Ja, dat begint meestal uh, rond, uh, rond half elf. Dan uh, ben ik bij, uh, bij het wapen en dan drinken we even een kopje koffie. Dan wachten we op hangjas en die uh, komt dan alle tafels en stoelen neerzetten. Uh, of in ieder geval, die rijdt de karren uit de wagen. Die gaan we neerzetten. Uh, dat wordt dit jaar wel ietsje anders, omdat we de, de indeling gaan veranderen. We gaan uh, de bar die we uh, alle jaren... of niet, ja, Op een gegeven moment hebben we die in het midden neergezet... om de loopafstand van bar naar de verste ja. tafel te verkorten. Zodat iedereen zijn drankje sneller krijgt. Um, maar daardoor sluit je eigenlijk de helft van het publiek af. En je weet, ik, uh, ik klets graag... En als je mij een microfoon in mijn hand geeft, dan. ben je voorlopig uh, nog niet klaar? Ja, dan, uh, dan kan ik uh, best wel een <laughs> eentje. Aanvullend programma. <laughs> ja. Uh, maar je moet ook contact hebben. Je moet ook zicht hebben op degene die praat. En als je aan de andere kant van de bar zit, dan zie je mij nee, niet. Niks, nee. uh, dan hoor je het wel, maar als je dan in gesprek bent, dan is dat. Ja. Ja, dus uh, we zetten de bar tegen de muur van het, uh, van het museum. Waardoor als ik in het midden van het plein sta, dat iedereen, ja, dat iedereen dat er waar kan kijken. En dat, uh, dat denken we dat dat wel een, een, een, weer een verbetering is. Dat je een stukje verbinding krijgt van de mensen die daar verder op zitten. Dat die ook zien wat er gebeurt. Uh, en nou, dat... Dat, denk ik, dat denk ik wel, want uh, bij... Uh... Bijvoorbeeld de Dertig Verzandwoord staat die ook tegen het museum en dan is het hele plein ja. uh, toegankelijk ja. voor iedereen. Dat ja. een goede zet. Ja. Uh, dan gaat het beginnen. Vijf uur inloop. Vijf uur inloop. Um, wat, ik, uh, wat ik nu ook ga doen, uh, kijk ik, ik, ik maak natuurlijk een platte grond. Ik nummer de tafels en ik ga de, de, de reserveringen indelen. Dus even een stukje Puzzel. Uh, want je hebt uh, tafels van 3, 4 mm -hmm. uh, tot 12. Uh, tot uh, dus ik ga kijken van hoe krijg ik de tafels uh, het meest efficiënt vol. Uh, als ik een lege plek heb, zorg ik dat ik twee lege plekken heb. Want de meeste mensen komen toch ook nog wel met z'n tweeën. Um, dus het is niet aanschuiven gewoon? Het is wel aanschuiven, maar kijk, als je gaat reserveren, dan heb, ja, je, dan, ja, dan heb je een plek. Ja, uh, maar ook als je gaat reserveren, dan is het niet zo dat je kunt gaan zitten waar je wil. Je kunt gaan zitten aan de tafel die ik je toewijs. En dan is het wel dat je allemaal naast elkaar... Ja, en het, uh... zit er een, een stoel aan de kopse kant en je komt met z'n vijf... dan is het de bedoeling dat één iemand die stoel neemt. Want... De rest van de tafel wordt ook bezet. Ja, tuurlijk. Elke stoel wordt gewoon bezet, klaar. Elke stoel die er staat, die wordt bezet. Ja, ja dus uh, ja, ik krijg ook een verzoekje van. Joh, wij zijn met z'n vieren. Ik hoef niet per se een tafel van vier personen. Nou, uh, wees gerust. Die zijn er niet. Die zijn niet. er niet. Nee. Want we zitten met z'n allen gewoon een lekker gezellige lange tafel. Zit dat een mannetje van acht, toch? Uh, ja, van acht tot zestien, zo'n ja, beetje. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan onder kastanje. Dat is even afhankelijk wat voor groep ik heb. Maar daar heb ik ook wel eens een tafel van 24 mannen uh, gehad. Dus ja, als je uh, een grote groep komt dan. Uh, daarom, daarom. Dus. dus het kan alle kanten op. Ja, hoor. Um, inloop is. Uh, vanaf vijf, vijf uur. uur? Ja, vanaf vijf maar dan uur. Maar kwart voor vijf staan toch al voor de deur. Ja, kwart voor vijf komen, <laughs> komen de eerste mensen aan. Ja, ja. en dat. dat uh, dat is altijd wel een... Uh, dan denk je van nou, je hebt, je hebt uh, gereserveerd, je hebt, uh, ik heb een lijst met uh, de namen en, uh, en, en, en de tafelnummers. Maar uh, als er uh, iemand en nou uh, de mensen die met jou komen, die ken ik uh, in de tussentijd <lacht> wel. Maar uh, als uh, Pietje heeft gereserveerd voor zes personen en uh, Klaas komt en die zegt van, ja, er is een tafel gereserveerd, ja op welke naam? Uh, dus dat is eventjes ja. zoeken. Dus wat ik nu ga doen, uh, ik heb van uh, de meeste reserveringen heb ik de telefoonnummers genoteerd. Of de e-mailadressen. En ik ga een paar dagen van tevoren ga ik iedereen een berichtje sturen met welk tafelnummer. Okay. Nou, dat is ook weer handig. Uh, dan hoef ik alleen maar te zeggen, oh, daar, uh, daarheen. Helemaal uh, ja, goed. Dus dat gaat allemaal uh, wat vlotter worden, mm -hmm. denk ik. Zes uur wordt de. de Zes uur de gaan we beginnen uh, met, met de eerste, de, met, de kroketjes. Met de kroketjes, ja. En dat, uh, dat, is, uh, dat uh, doen we nu ook alweer een jaar of vier, zo'n beetje. Hè? Wel voorheen, het slaatjes, uh, ik, hè? voorheen was het de soep. Oh ja, soepvisch. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, en ja, ik heb toch. Volgend jaar is het de vijftiende keer. Um, ik werk in de tussentijd uh, bij uh, jaarbeurs, waar uh, toch wel in hele grote hoeveelheden gekookt kan worden. Dus misschien dat ik volgend jaar uh, de stoute schoenen aantrek... Uh, en uh, zelf uh, een 150 liter uh, lekkere vissoep ga maken. Ik zou dus. het in overleg doen met Thomas. Die ja, hier... ja, zeker. <laughs> zeker. Maar Nu we denk... het nu toch over Thomas hebben. Thomas Kroon. Ja, um, dat is wel... Uh... Sponsor en uh, visbakken. Ja, ja je, zegt, uh, je zegt dat heel juist. Uh, sponsor. Kijk, een kaart kost 16 euro. En ik zeg elke keer joh, loop nou van de week eens naar de markt en ga zo'n motokop bij jou van 2,5 ons halen. Uh, en kijk wat je kwijt bent. Ja, 6, en uh, dan is hij nog niet gebakken. Uh, ik weet dat ik, ik bak al een jaar oliebollen. Vijf jaar geleden ging ik naar Dirk van den Broek en dan kocht ik een fles zonnebloemolie voor uh, 85 cent. Maar die kost nu denk ik ook 3 euro. Uh, de bak waar Thomas in bak, daar gaat 25 liter olie in. Ja. Dus dat zijn wel allemaal dingen die, die in de loop der jaren uh, best wel aardig wat duurder zijn geworden. En ja, dan, dan, ik, ik wil het laagdrempelig houden. <coughs> ik, ik, ik wil er ook geen geld aan overhouden. Daar dat gaat het mij niet om. Maar het moet wel, uh, een, een, een, je moet wel mee. Dus daarom is hij dit jaar uh, ietsje duurder geworden in de kaart. Maar ietsje duurder. Je betaalt nu slechts 16 euro. 16, uh, en wat 16 je euro voor een drie gangen menu in een visrestaurant. Dat haal je er niet uit. Nee, dat denk ik ook niet. Um, wanneer ben je tevreden? Wanneer ben ik tevreden? Ik, uh, ik ben eigenlijk... Uh, was ik afgelopen zaterdag al, uh, al aardig tevreden... dat ik hoorde dat er 90 kaarten waren verkocht... Uh, Kijk, ik heb een, een, een break-even point. Er is een, een, een aantal ja, kaarten wat ik moet verkopen... Uh, dat ik weet dat ik uit de kosten ben. Het ja. maakt mij niet uit hoeveel tijd ik er aan, aan kwijt ben... en wat ik er allemaal voor moet doen. Uh, maar ik wil niet dat ik aan het eind van de rit zelf bij moet liggen. Ja. Dat, dat, dat gaat mij te ver. Wat ik eigenlijk uh, bedoel is... Uh, um, de avond loopt. Ja. En wanneer ben je dan tevreden? Uh, ik ben, uh, dat zijn verschillende momenten. Dat zijn momenten dat ik uh, bijvoorbeeld mensen mee zie zingen. Dat zijn uh, de momenten dat ik uh, mensen zie genieten van een, uh, van een uh, lekker kroketje. Ja. Of uh, van uh, de, de gezichten die ik zie uh, als, als de kabeljauw die niet op het bord passen op tafel worden gezet. En ik zie de verbazing op de gezichten jeumig zeg. Uh, vooral de mensen die voor het eerst aanschuiven dat uh, die, die, die uh, naar me toe komen. Vorig jaar was er een groepje en die zei... joh, uh, wanneer heb je de early birds kaarten? <lacht> nou ja, dat zijn momenten dat ik ja, denk die van ja... Ja, die is heel leuk. Maar ook, uh, wanneer ben ik tevreden? Uh, ik, heb, uh, ik heb al behoorlijk wat mensen gesproken die uh, me nu al bedanken die nu al zeggen van, oh, we vinden het zo leuk... en uh, ik kijk er zo naar uit... en we vinden het zo leuk dat je het blijft doen. Hmm. Ja, dat, dat, nou, daar doe ik het voor ja, dat eigenlijk. Is het wel voor, ja. Ja. Uh, nou, wij weten genoeg, denk ik. En, ja. uh, 13 juni uh, is het mooi weer. Dan ja. gaat het feest van start om uh, 5 uur inloop. Zes uur wordt gegeten. Ja. Een uh, kleine toespraak van, uh, van meneer Hilvers. Ja, ik zal proberen om, zo, <laughs> uh, om het zo kort mogelijk te houden. En ja, wat ik, wat ik, wat ik daar leuk aan vind, is uh, je kan stilletjes gaan zitten eten. Ik vind Er moet ook af en toe een grapje worden gemaakt. Maar er moet ook degelijk moet er, uh, iedereen welkom worden geheten en, en zeker iedereen bedankt... Um, ja, en ik vind het altijd leuk als ik weet dat er buitenlandse gasten zijn om even te kijken hoe ik in hun dus, taal uh, de mensen kan uh, verwelkomen. De, de, de buitenlandse gasten, komen die via hotels of hebben die van tevoren nou, al zo'n idee van, ik, joh, ik, ik moet daar de dertiende zijn? Ik, ik wist uh, een aantal keren, wist ik van tevoren uh, dat, dat ze zouden komen. Ik had Vorig jaar had ik een oud collega en dat is een Griek. Dus uh, ik ben naar Kostas gegaan mm -hmm. en gezegd van... joh, kun je dit even vertalen? <laughs> en uh, iedereen dacht dat ik vloeiend Grieks sprak. Uh, leek, maar het leek een... wel zo. Ja, ja, ja, ja. Omdat je het niet spreekt. <laughs> <laughs> en dus ja, dus dat, uh, nee, maar dat, dat, dat vind ik altijd leuk. En uh, we gaan er weer een, uh, een mooi feest van maken. Dat gaan we zeker doen. Zeker. Erwin, alvast bedankt. Ja, en jullie ook bedankt. En ik uh, zie je de dertiende. Zeker, zeker. Daar reken ik op. Dank je wel. Por favor, por favor. Espresso macchiato, corne o. Oh, amore, mi amore. Espresso macchiato, macchiato, macchiato. Por favor, por favor. Espresso macchiato, espresso macchiato. Bella, I'm Tomasio, addicted to tobacco Me like, my coffee, very importante No time to talk, scusi My days are very busy And I just own street to ristorante Life may give you lemons When dancing with the demons No stress, no stress No need to be depresso Mio amore, mio amore Espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor, por favor. Espresso macchiato porneo. Oh. Mi amore, mi amore. Espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor, por favor. Espresso macchiato. Espresso macchiato.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 Espresso macchiato. Espresso macchiato. When she sang me, she sang to me. Je me rappelle. Ik ben jong, ik ben jong, maar ik weet het niet. De middelen, de middelen, de c'est comme ça, c'est on De middelen, de middelen. De middelen, de middelen. De and around. middelen. De middelen, de middelen, de middelen. De als me, la melodie, la melodie, c'est comme si, c'est comme ça, c'est ton ombre et c'est oui sera, me voici, me voilà, chantez un, deux, trois, c'est. De, de eerste werd uh, nummer drie op het Songfestival en deze laatste natuurlijk onze eigen cloud met Cella Vie, twaalfde op het Songfestival vorige week in Zwitserland in Basel. En uh, daarvoor horen we dan Espresso Maggiato van Tommy Cash. Uh, ben Zonneveld wordt even gebeld, dus uh, ik, uh, ik vul hem even op. Uh, het was natuurlijk het Songfestival ook vorige week vanuit Basel in Zwitserland. Uh, Selavi met Cloud net ja, niet in de top 10, wel in het linker rijtje als je het zo bekijkt. Maar goed, het blijft een mooi nummer. Uh, u luistert nog steeds naar Goedemorgen Zandvoort. We gaan zo, zo meteen in het tweede uur praten met uh, Wendy Moore. Want uh, die heeft een nieuwe single. Naar haar uh, ja, spectaculaire avontuur in China. Waar ook al het een en ander over is geschreven in de media. En uh, dat zo meteen aan het begin van het tweede uur. We hebben nog uh, Willem Strooman van Classic Concerts. En uh, verder natuurlijk uh, veel muziek om uh, de zaterdag uh, goed mee te beginnen. En uh, Ben... Je hebt uh, de telefoon ja, even uh, neergelegd. Ik zit even te kijken. Um, dat van die uh, service-up. Ja. Dat is een heel mooi initiatief. En zo mooi dat het al helemaal vol zit. Ja, precies. Dat is misschien nog even goed om te, uh, te melden. Want uh, jongerenwerk uh, zou hier eigenlijk langskomen om daarover te vertellen. Maar ja, mede omdat het eigenlijk al vol zit, uh, kunnen we dat eigenlijk hier melden. Maar het is een mooi initiatief. Want Ben, wat gaan we doen? Uh, nou, we gaan... Uh, um een soort gratis surflessen krijgen. Ja. En op verschillende data. Ik heb ze niet uit mijn hoofd zitten. Maar ik geloof een stuk of vier, vijf uh, verschillende data. Uh, ja. Dat gaat ook via Pluspunt. Je ziet dat het initiatief van Pluspunt gewoon heel erg goed is. Want uh, het zit gewoon vol. Ja. En ik uh, kreeg vanmorgen trouwens nog een mailtje... dat ik een aandacht moest uh, vestigen op de talentenjachtshow. Talentenjachtshow? Ja. Dat naar is wie gaan we op zoek dan? In de Oké. Okay. Op 3 juni zal dit plaatsvinden in de Korverhal van uh, 6 tot 8. Uh, de posters die, uh, die komen en die hangen er al. Je kan doen en laten wat je wil. Als je je maar opgeeft. bij uh, Even kijken waar dat staat. Bij de Korverhal. Bij Jos en Patricia van het Sportcafé Korverhal. En het telefoonnummer is 06 470 25062. Uh, je kan ook uh, gewoon kijken, uh, posters hangen in het dorp. Oké. Okay. En uh, misschien en wat, wat voor jou, Johan. Uh, ja, maar wat, naar wat voor talenten zijn ze op zoek? Dan? Alles. Alles, okay. alles. Okay. Dat is wel je mag uh, dansen, uh, doe wat je wil. Het ja. schijnt dat Zandvoort barst van de talenten. Nou, dat, dat blijkt als wel. Straks komt Wendy Moor nog. Ik ja. zag uh, een reclamefilm met de, de DJ's van Zandvoort, ja. de, de rappers. Ja. Uh, er, is oh ja, zieke, er is weer een judokampioen dienst, bijgekomen. Ja. Dus wat ja. dat betreft uh, ja. barsten wij van de talenten. Nou, dat kan dus in een talentenjachtshow op 3 juni in de koorvrouw. Wil je meedoen, bel Jos of Patricia. 06-470-25062. Er gebeurt eigenlijk ja. wel veel hè, hier in ons dorp. Ja, zeg, maar uh, dat, dat, dat is... Uh, we, staan we daar wel eens bij stil eigenlijk. Het, het wordt wel eens uh, voorgoed aangenomen dat het ja. gebeurt. Maar dat is het dus niet. Ja. Uh, we hebben net gehad met, uh, met Rob die doet dat natuurlijk uh, professioneel, zo'n zo ding neerzetten... maar er zijn ja. natuurlijk heel veel evenementen die niet professioneel neerzetten... waarvan Erwin Hilbers een, uh, een mooi voorbeeld is. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, is er genoeg te doen. Nou ja, je, je, uh, 31 mei, dan is het uh, uh, buurtfeest in Noord. Daar ben ja, je ook redelijk ja, bij betrokken? Volgende, ja, redelijk. Uh, enigszins uh, heel erg. <laughs> enigszins heel erg. Hoe loopt het ermee? Uh, nou, alles is klaar. Dus uh, we, zijn ook, uh, we zijn ook heel blij met... Uh, het is nu natuurlijk het derde jaar, dus uh, goed dat je nog even naar vraag bent. Uh, waar we natuurlijk heel blij mee zijn, uh, is dat het het derde jaar dat we het mogen organiseren. En dat er ook dit jaar weer, al ver van tevoren... We hebben in december volgens mij de datum aangekondigd... We dachten, we beginnen zo ja. goed mogelijk met dat doen. En ook mensen die actief naar ons toekomen en ook nieuwe organisaties op de informatiemarkt staan... We hebben ook wat bredere organisaties, zoals uh, uh, nou ja, Baternet, uh, het Wereld natuurfonds, Dat soort dingen staan er allemaal. Dus uh, we zijn ook bij de participatiemarkt geweest uh, als Zandvoort Insight. Dat werd in Haarlem georganiseerd. is trouwens ook echt een top evenement uh, als we het daarover hebben. Het is natuurlijk wel wat meer vanuit de, vanuit de gemeente ook gecoördineerd. Ge ge ge ge daar... het, was, het was toch Haarlem-Zandvoort, die participatiemarkt? Ja, ja zeker. Ja, ja. dus Haarlem en Zandvoort uh, konden daar volop participeren... Maar ja met succes, want daardoor hebben wij ook weer organisaties leren kennen. en ja Dat is eigenlijk ook een beetje het doel hè? Het, van het buurtfeest. Je vroeg hoe staat het ervoor? Nou eigenlijk alles staat en het programma is op onze website te vinden. sandvinsite.nl slash buurtfeest. Maar om het nog even rond te maken, het doel is ook, uh, we willen iets voor die buurt doen, hè? Nieuw Noord, uh, dat die gewoon opleeft. En ik uh, vergeet eigenlijk nooit meer, toen scheen de zon, vorig jaar regende het een beetje, maar de eerste keer scheen de zon. Prachtig was het. En, en hoe je echt Letterlijk gewoon mensen die je gewoon normaal... Ik woon ook in de wijk. Gewoon normaal in het dagelijks leven voorbij ziet lopen op straat. En uh, in de supermarkt. En toch altijd een beetje... ja uh, Niet altijd met een glimlach uh, op hun gezicht. Zoals dat misschien in het centrum vaker voorkomt. Want ja, het is, ja, er gebeurt niet zoveel. En we zagen echt mensen opleven. Maar brengt het, brengt het ook wat... Nu zo'n buurtfeest er geweest is. De, de buurt ziet elkaar. ja. En als je nou twee weken later iemand tegenkomt, brengt dat wat? Uh, nou, ik, ik denk zeker sinds dat we het organiseren... dat er, dat er iets in gang is gezet. Uh, we hebben natuurlijk ook altijd al een, een, een goede partner van Pluspunt... die inderdaad ook al altijd heel lang veel doet en jongerenwerk... Uh, die daar weer uh, hele belangrijke ondersteuning geeft aan, aan die leeftijdsgroep. Uh, maar je ziet wel dat er iets, is, iets in beweging is gebracht van... Hè, uh, ik zeg niet dat het allemaal toe te schrijven is aan het buurtfeest... maar vorig jaar was er ineens iets in Nieuw-Noord voor het racefestival. Betrek die wijk er ook bij. Laat niet alleen maar mensen daar hun fiets parkeren... maar doe ook iets leuks terug voor de bewoners. En er gebeurden veel meer dingen. Uh, ja, de buurtinitiatieven is veel meer op de kaart gekomen. Ook in een andere wijk in Zandvoort zijn ze daar uh, goed mee aan de slag in Oud-Noord. Dus überhaupt, doe wat voor je buurt. Dus je He, want in het centrum... daar vinden alle evenementen plaats. Je zou ook een centrumbuurtfeest kunnen doen... maar dat is in principe eigenlijk al <laughs> elke zomer. Maar uh, ja, dus dat, dat, dat buurt, dat gemeenschapsgevoel... wat denk ik nu ook zo erg nodig is... als we, als we kijken naar de tijd waarin we leven... Dan, uh, mm -hmm. ja, dan zijn we heel blij dat we dat nog steeds mogen doen. En uh, <kijkt> uh, nu alvast verklappen, dat blijven we ook volgend jaar doen. De vraag is alleen even wanneer. <laughs> ja. Het is uh, eigenlijk volgende week... Ja, het is zaterdag uh, 31 dan, uh, mei en dan uh, vanaf uh, nog even resume uh, als we toch de tijd hebben. Um, uh, ja, precies. Uh, nou, ik denk dat we nog een muziekje doen en dan kunnen we straks, want we hebben nog een beetje tijd over. Oh, we houden nog even spannend, Dan kunnen we het, ja. houden we het spannend en dan gaan we het programma nog even doornemen. Ja, is goed. Uh, tot zometeen. Lord of the Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bye. To the rhythm of a steel drum band, down in Aruba, Jamaica.